In Moskou doen tienduizenden mensen mee aan een demonstratie tegen Vladimir Poetin. Ze beschuldigen hem van fraude bij de presidentsverkiezingen. Aan de demonstratie doen zo'n 30.000 mensen mee. Het is de vraag of het de oppositie lukt om het protest tegen Poetin aan de gang te houden. Er zijn dus 30.000 betogers. Er was toestemming gegeven voor 50.000. Bij Oude Haske in Friesland is vanochtend vroeg het eerste Kivits-ei gevonden. Het werd in een veld ten zuidwesten van Heerenveen gevonden door Jan Oosterman. De Bond Friese Vogelwachten zegt dat het ook het eerste landelijke ei is. Vorig jaar werd het eerste ei al op 6 maart gevonden. in een weiland in Zuid-Holland. Er komt een speciaal team dat informatie gaat verzamelen en analyseren. over de maffia uit Zuid-Italië. die ook in Nederland actief zou zijn. De Nationale Recherche gaat ervoor samenwerken met de Belastingdienst en de Fiat. meldt het radioprogramma Argos. De Italiaanse politie heeft Nederland in 2010 al gewaarschuwd voor de Drangheta.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 Morgen eerst grijs, maar later ook zon. Vooral aan de kust. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelle gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A15 tussen Gorchem en Nijmegen. En op de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden bekendgemaakt. Houd daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 We gaan naar stadion en waar die zet dan het verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij ze is. En dan roept zij uit, nou kijk de zee is hier zo fri's. Ze blaast de deel, bij brede zwier, haar vaaier ook omhoog. Maar potselen roept ze gil, de zee zit in mijn We aan de zand.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 ...op het uh, wat nu het uh, Gasthuisplein is, waar vroeger het huis stond met de smederij. Even voor de luisteraars, hier op het Gasthuisplein, want de oudere Zandvoeters kunnen zich dat het herinneren... ...het Gasthuisplein werd gesplitst, dat waren twee dat waren wegen. Twee, vroeger had je maar vier straatjes in Zandvoort, de, de, de, de Kerkstraat, de Baan, de Rozenobelstraat en... Uh,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 Maar dat was hard werken voor je? Dat waar, was he? heel Want... hard werken. Er was ja. helemaal niks natuurlijk. Nee. Er was, er was Ook geen gereedschap. Ook nauwelijks gereedschap. Dat was nauwelijks gereedschap. Nee. Dus, nou, dat is een van de grondslagen van de, de koolpit eigenlijk. Want op het moment had hij... Uh, hij had dus helemaal niks. En hij had een slijpmachine nodig. En toen dacht hij van, weet je wat, ik maak er, ik maak er zelf in. En... Uh,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 was dit voor muziek Jan? Paul. Dit was uh, de tune van De Fabriek en omdat het over de kolpen cool gingen hebben dacht ik, nou, ja, is het leuk, Jan. mooi erin brengen. Goed gekozen. Goed luisteraars, we zijn, uh, u bent verbonden met het programma ZFM Oud Zandvoort Heeft u vragen, opmerkingen over dit programma, over de interview met uh, Jacques Verstegen? dan kunt u bellen 023 57 30393 023 57 30393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 Maar dan is 1956, dan verhuizen jullie naar de Hogeweg. Naar de Hogeweg. Ja. Zijn jullie er ook gaan wonen? Ja, ja, ja. In die woning die ernaast staat? De woning die ervoor staat. Ja. Dat, daar Hoek, Hoek, Hoek Hoge Hogeweg. Daar woonden wij boven en beneden was kantoor en showroom. En, en dan, de fabriek erachter. En dan een plaatsje en dan de fabriek erachter. Wanneer komt de naam Colpit dan tevoorschijn? Nou, iets eerder. Uh, ik denk vlak voordat we naar uh, de Hogeweg gingen. Toen ging mijn vader internationaal werken en ja, toen heette de machines, stond een bord op technische apparatenfabriek fabriek voor tegen. Maar ja, er is geen Rus of uh, Duitser die daar iets mee heeft. Dus toen uh, kwam hij naam tegen in het einde van de boek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 Het was, het was ontzettend leuk. Het is ook een heel interessant bedrijf om te laten zien natuurlijk. Het Vanzelfsprekend is, de, de, de burgemeester, oud-burgemeester, ja, alles was erbij. Ja, ja, ja. Zoals meneer Bosman, burgemeester in Vels op dat moment, o, moest er ook bij zijn. En iedereen kwam. Ja, dat is eigenlijk een, een kopie van wat er bij de opening van de fabriek op de weg gebeurde. Dat ja. was ook zoiets. Alleen dit was dan wat grootschalig. Want het was natuurlijk een flink, flink, flink, flink bedrijf toen. toen nee, vlak in het begin denk ik dat er 90 mensen werkten.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 Er is er ooit één machine van gemaakt. Hij is er een half jaar mee bezig geweest. Hij had een verschrikkelijke Lola gehad. <laughs> maar je kan voorstellen, je daar word ik niet rijk van. <laughs> maar hij was bezig. Maar hij, was bezig. Ja. hij had een verschrikkelijke pret, verschrikkelijke pret in. Kijk hij ja. nooit terug op het beslaan van paarden, hoeven en dergelijke? Nou... Ik, een, dat is een mooi verhaal hij, hij, hij, kwam, hij woonde toen aan de boulevard en hij had zo'n een, een, een, een hele grote Amerikaanse auto en daar stonden een paar ruiters met een probleem, want een van de, de paarden die had een losse ijzer en die had toevallig bij, bij mijn moeder aangebeld dus hij komt de van de tennisclub in zijn, zijn tenniskloffie en uh, er staan plotseling een paar paarden voor de deur en uh, hij vraagt wat er aan de hand is en dan uh, zegt ja, we moeten even bellen, want we hebben een probleem. Want een van die paarden heeft een los ijzer. Als oh, zijn vader is geen probleem. Dus die doet de koffer van zijn auto over, pakt zijn gereedschapkoffer. Haalt dat ijzer los. <lacht> slaat die nagelrecht. En, uh, en pakt dat uh, achterbeen van het paard. En slaat die hij hoeft hoeft weer onder. <lacht> het ijzer. <lacht> Ik heb het uit bij zijn zelf verbazing kijk. <lacht> Schitterend. En dan zo, nou, Dag. <lacht> Dat was echt een uh, verbijsterende ervaring voor die mensen. Ja. Boulevard een mooi Sloot. verhaal. Boulevard Palace, ja. Komt iemand in zijn Ja, ja dat het was ook. wel een van de mooie... We gaan weer even naar de muziek.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 Daar staat een Arabier. Ik dat met veel plezier. Verwachting in, dat is interessant. De Olieaanse vaderland. Een Engelsman zit choc en klem. Between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW. Wil je van trottoiren vrezen? Het zou wel een te wezen. Met een vent in de WW. Amsterdam Holadier. Big City. Ready. En door bekken schud ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst, aan de bloot De blote borst. Kijk gebouwd en te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de bief bent uit de buurt, heeft de zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee.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 Jan, wat was dit voor muziek? Dit is Ja. met Big City Ja, nou het is ook een, een Big City hier bij de koolpit hoor Ja, en al die producten gingen ook naar Big Cities. Nou precies uh, Goed, uh, lieve luisteraars, uh, u bent rechtstreeks verbonden met het live programma Zet hem Oud-Zandvoort uh, Wilt u reageren, dan kan dat 023 573 03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 om mijn eigen dingen te doen uh, in plaats van... Uh, Wat is een teleurstelling voor je gegaan? Dat weet ik niet. heeft hij nooit gezegd. Aan de andere kant was natuurlijk ook wel de mogelijkheid voor hem om uh, er afscheid van te nemen en te gaan genieten van leven. Dat deed hij toch altijd al. Hoor, maar uh, ja, het is, uh, hij heeft het nooit gezegd dat het hem, uh, dat het hem speet. Maar hij zorgde wel dat de opvolging goed geregeld was. Want hij heeft in die tijd ook vele aanbiedingen gehad van buitenlandse bedrijven die de firma wilden overnemen. Er waren een aantal gegaan in die periode. Ja, dat, speelt, dat heeft een aantal jaar gespeeld. Ik denk een jaar of vijf bij elkaar, want het heeft vrij lang geduurd. En uh, eerst was de belangstelling van een Engels bedrijven. Uh, daar waren we vrij ver mee. Maar dat is uh, toen afgeketst.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 dat heeft ook altijd gewerkt, gelukkig. Ja. Nee, wat dat betreft. Uh, denk ik dat hij zich over het algemeen. Als een zeer goede. Uh, werkgever, CQ, vriend. <laughs> ja. Heeft uh, opgesteld naar het uh, personeel toe. Ja, ja veel Zandvoerders hebben we meegemaakt. Ja. Uh, als vriend. Uh, ik heb hem me meegemaakt in de Lions Club. Oh. Een, een zeer actieve man, vrolijk. Uh, altijd in voor een geentje. Ja. Ja ja ja, per ja, ja. ja, ja, ja. Heel plezierig persoon. Ja, het is. Uh,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 Dat is echt, uh, echt geweldig. Alles wat je wil maken en doen, dat kan. Dus altijd mensen die je willen helpen, dat was ook altijd heel leuk. Ja, ik heb dat echt uh, als zeer feestelijk ervaren. Zowel hier op de, uh, in de Roosnobelstraat als op de Hoge Weg. Dat, uh, dat is ja, dat is geweldig. Heerlijk. Tot en met het maken van skelters aan toe in de Ja, als, ja, ja, ja alles kon. Dus, uh, dus je kan lassen? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ik <lacht> heb alles gedaan. Ja. <lacht> We gaan nog even naar de muziek.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 de tijd nog gekend, dat de radio kwam, de trekschuit net niet, wel de paardentroon. Ik heb mijn bed niet gezien, ik hield mijn ogen niet droog, toen Lindbergh destijds de oceaan overvloog. Bij de eerste Tour de France stond ik vooraan en ik heb aan de wieg van de film gestaan.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 Eindig... Op het Rembrandtsplein... Ja... Jan, wat was dit? Dit is door Tom Anders, als ja. Doris hè? Ja, Doris. En ik zou honderd willen worden. Nou, ik weet niet of je gehoord hebt wat hij allemaal opnoemde. Dan zou ik ook wel honderd willen worden. Precies. Maar wel in goede gezondheid natuurlijk. Ja, dat is belangrijk. Goed, lieve luisteraars. We zijn rechtstreeks weer in de uitzending...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 ja, het was een hele aardige buurt om op te groeien. Er was natuurlijk dat plein erachter. Daar kon je kasten en zo. En ja, de hele buurt die deed mee. Dat was uh, jongens van Visser. Uh, van Nukkie, van, van zeg maar. Van Nico. En, uh, uh, maar goed, ja... de. Bekende Zandvoort, ja, ik heb geen idee eigenlijk. Zandvoort werd... die bij de Coolpit werkt. Ja. Bij de cockpit, Karel ja. Kars, die werkte bijvoorbeeld bij ons als jongetje. Die heeft heel lang nog bij de, bij de, bij de Coolpit gewerkt. En uh, Arie Schaap. En uh, Le leen Paap. En al dat soort figuren. Ja, dat, is, uh, dat zijn voor mij allemaal hele bekende figuren. Maar ja, dan loop jij hier en, uh, door het dorp. En dan kom je die oude Zandvoort tegen. En dan is het, hey Sjaak, ja, eh, ja. ik heb bij je vader gewerkt. Ja, ja dat werkt dan meestal wel. Ja. <laughs>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 Mm, hij nou, was altijd weer bezig met iets anders Ja, hij, hij was op zijn boot natuurlijk ook altijd bezig Maar uh, ja, het is, was vooral een constructeur Hij vond het leuk om problemen op te lossen En dat, uh, dat heeft hij zijn leven lang uh, ja. Met veel inzet en plezier gedaan En dat is, is een mooie manier om je leven door te brengen hoor. Helaas ja. Helaas is zijn uh, leven niet lang uh, Want we hadden hem graag gegund Deze bijzondere zandvoorten Dat hij ook honderd zou worden Ja, dat zou, uh, dat zou heel mooi geweest zijn